Uur. Levi van Eck met het NOS journaal In een sloppenwijk in Dhaka, Bangladesh, zijn 15.000 woningen door brand verwoest. Zo'n 50.000 mensen zijn dakloos geraakt. De brand brak vrijdag uit, waardoor is nog niet duidelijk. Er zijn geen berichten over doden, wel zijn er mensen gewond geraakt. Veel mensen waren niet thuis vanwege het offerfeest. Het vuur kon zich snel verspreiden omdat de huizen dicht op elkaar waren gebouwd en veel woningen hadden daken van kunststof golfplaten. De overheid heeft hulp toegezegd, de oorzaak van de brand in Dhaka wordt onderzocht. Er zal een tekort aan voedsel, brandstof en medicijnen ontstaan... als de Britten zonder deal de EU verlaten. Dat staat in gelekte documenten van de Britse regering die de Sunday Times heeft ingezien. De krant schrijft dat er in de havens tijdelijk ernstige verstoringen zullen ontstaan... en dat er waarschijnlijk een harde grens tussen het Britse Noord-Ierland en het onafhankelijke Ierland komt...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 Toch houdt de president van Afghanistan de terreurorganisatie verantwoordelijk. De politie heeft vannacht een man aangehouden... die met 234 km per uur over de A4 reed. De man werd ter hoogte van de ketteltunnel tussen Schiedam en Delft stopgezet. De politie zegt dat de bestuurder van geluk mag spreken... dat er geen ernstige of dodelijke ongelukken zijn gebeurd. De man is zijn rijbewijs en auto voorlopig kwijt en moet voor de rechter komen.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 de tweede uur van ZFM Jazz... met Monty Alexander. Monty Alexander trio... Uh, bracht uh, een aantal jaren geleden... in twee, nou, lang, lang, 12 jaar geleden... in Duitsland... Uh, een serie van vier cd's uit... genaamd... Alexander the Great... Monty Swings on MPS. En MPS staat voor... Most Perfect Sound Edition. Eh... Uh, Opgenomen in Duitsland, zoals ik zei, oktober 2007 in het plaatsje Wielingen. En het nummer, u herkende het natuurlijk, was Bluesology. Welkom in de tweede uur. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben uw presentator van dienst voor deze zondagochtend. We vervolgen het programma met een opname van Sammy Davis met de band van Count Basie. Vlak voor het uh, nieuws, uh, toen ik het nummer van Dakota Staten draaide... voordat de Big Band in kon vallen, uh, was het, waren de nieuwsberichten daar. Maar ik probeer dat even goed te maken door de prachtige Big Band van Count Basie... met een topbezetting waar uh, onder andere in zitten Frank West op saxofoon... Freddie Green op gitaar, Ray Brown op bas, om er maar een paar te noemen... Sammy gaat voor ons zingen Teach Me Tonight van de CD Our Shining Hour. did you say i've got a lot to learn well don't think i'm trying not to learn since this is the perfect spot to learn teach me light. starting with the a b c of it right down to the x y z of it help me solve the mystery of it come on and teach me tonight the sky's a blackboard high above you if a shooting star goes by i'll use that star To write, I love you a thousand times Across the sky one thing isn't very clear, my love Should the teacher stand so near, my love Graduation's almost here, my love Teach me tonight Oh yeah, the sky's a blackboard high above you And if a shooting star goes by, I'll use that star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 Teach me tonight. De stem van Sammy Davis, te herkennen uit duizenden. We gaan weer naar wat instrumentaals. Ik ga wat voor u draaien van de pianist Dave McKenna. Ook hier in Nederland denk ik niet zo bekend... Maar ik vind het een uh, heerlijke pianist die echt hele lekkere, relaxte jazz speelt. Uh, ik ga een opname van u draaien van de uh, LP origineel. En daar had natuurlijk overgezet op CD. Getiteld The Piano Scene of Dave McKenna. Met Dave McKenna op piano, John Drew op bas en Ozzy Johnson op drums. Opgenomen, het is een Columbia uitgave, opgenomen in de studio op 30th Street in New York City. We gaan luisteren naar This is the Moment. En dat was uh, Dave McKenna. En ik heb niet te veel gezegd, denk ik. Als ik zeg dat uh, swingde echt wel de pan uit. Uh, ik heb nu een blokje van uh, vier nummers klaarstaan. Uh, met uh, Nederlandse jazz uit de 50er jaren. Ik was uh, begin 50er jaren nog maar een kereltje van. Uh, na nou, eind 50 jaar een kereltje van 12 jaar. Maar ik had een oudere broer. En uh, die was in die tijd al helemaal uh, gek van jazz. En uh, heeft mij eigenlijk uh, ook bekeerd uh, tot uh, de jazzmuziek. En dat is na de hand nooit meer weggegaan. Op zijn kamer bij ons thuis zat ik vaak te luisteren... naar uh, de platen van Jazz Behind the Dykes. Gelukkig zijn die platen allemaal heruitgegeven op cd. Jazz Behind the Dykes Part 1 en Part 2... En uh, daar ga ik nu uh, wat nummers uh, van draaien met dank aan mijn broer Ad... die mij zoveel jaar geleden uh, heeft uh, binnengeleid in de fantastische wereld van de jazzmuziek. Als eerste gaan we luisteren naar het Rob Matna-trio met het nummer All Gods Children. Met Rob Matna op piano, Dick Bezemer op bas en de late Wessel Ilke... Op drums. dat was het trio Rob Matna. Uh, natuurlijk een andere fantastische uh, groep uit die jaren 50... Uh, was de Wessel-Ilken-combo. Wessel-Ilken, uh, getrouwd met Rita Reis... en jammerlijk uh, heel vroeg uh, in leeftijd overleden... na een ongeluk uh, op de waterskies... Uh, was een van de Nederlands meest belovende drummers... Uh, en we gaan nu luisteren naar ook een opname van Jazz Behind the Dykes uh, deel 1. Met Rita Zingen, Rita Rijs, zijn vrouw, uh, vocals uiteraard. Jerry van Rooyen op trompet. Toon van Vliet op de Noorsax. Wederom Rob Matna op piano. Dick Bezemer op bas. En Wessel zelf op drums. We gaan luisteren naar Rita Rijs en de Wesley Ilke-combo met There Will Never Be another you there will be many other nights like this En dat was Rita Reis. We gaan nu luisteren naar een andere grootheid uit de 50er jaren. Frans Elsen en zijn kwartet. Frans, ook een uh, pianist uh, en speelde met, uh, met niet de minste uh, mensen als Phil Woods, Art Farmer, Oliver Nelson, Donald Bird, Ben Webster, Zoot Sims, Stan Getz, Clark Terry, Chad Baker, you name it. Daar heeft hij mee gespeeld. Uh, wij gaan nu luisteren naar een opname van zijn eigen kwartet. Ook weer vanaf diezelfde cd Jazz Behind the Dykes deel 1. Met Frans op piano, Robbie Pauwels op gitaar, Chris Bender op bas, KC op drums. Het is een opname weer uit augustus 1955 getiteld MAPS. Else kwartet en wat een heerlijke gitaarsolo van Robbie Powells. We sluiten dit uh, Jazz Behind the Dykes blokje af <coughs> met een brede bezetting: de uh, Wessel-Ilke All-Stars. En we gaan luisteren naar het creme de la creme uit de jaren 50 van de Nederlandse jazz. Op trompet horen we Rob Pronk, Jerry van Rooyen en Ak van Rooyen. Die laatste act, die hoorde ik vlede jaar nog in uh, uh, Jazz in Zandvoort, in de Krocht. En hij staat ook weer geprogrammeerd voor het komende seizoen. Loopt inmiddels tegen de negentig, niet te geloven en nog steeds actief. Verder horen we Rudy Bos op trombone. Piet Noordijk op Altsaks. Toon van Vliet en Ruud Brink op de Noorsaks. Herman Schoondewald op bariton. Rob na piano, Dick van der Kapelle bas... En Wessel-Ilke drums. Het is van de CD Just Behind the Dykes, deel 2. En het nummer is genaamd The Goover. Nou, was dit uh, swingende jazz van Nederlandse bodem of niet? Wat een heerlijke muziek. En uh, we gaan nu een, uh, we blijven in Nederland, maar we gaan een stapje van het verleden naar het heden maken. Uh, ik ga u laten luisteren naar een nieuw Nederlands uh, jazztalent op het gebied van jazzzang. Haar naam is Laura Dogen. Uh, toen ze 17 was, toen werd ze toegelaten tot het Junior Jazz College van het Conservatorium van Amsterdam. En twee jaar later uh, ging ze de opleiding uh, jazzzang doen, ook weer op het Conservatorium in Amsterdam. Ze heeft afgelopen juni eindexamen gedaan. En uh, ik vind dat de Nederlandse jazzscene daar echt een prachtige nieuwe zangeres heeft bijgekregen. Ze heeft al opgetreden op plekken zoals het Concertgebouw... het Grachtenfestival in Amsterdam, de Nieuwe Kerk. En uh, ze zingt natuurlijk de bekende jazzstandards... Die, die iedere jazzvocalist in zijn repertoire heeft. Uh, heeft opgetreden met de big band van het conservatorium. Uh, ze heeft ook nog een bezetting die heet Laura and Strings. Maar... Ik wil u vandaag iets specifieks laten horen. In een, ander, in een andere bezetting, die zichzelf Vondelier noemt, zingt ze jazz uh, op teksten van uh, een Nederlandse dichter, de Nederlandse dichter Mark Opfer. En dat noemde weer denken aan de 50 jaren, toen Rita Reis uh, zon in Scheveningen zong. En een paar jaar geleden V. Klaassen... die ook een Nederlandstalige, gedeeltelijk Nederlandstalige cd uitbracht. Uh, ik ga twee nummers van uh, dit nieuwe talent draaien. En het eerste nummer is getiteld Sanne. Sanne fladdert door het leven... Dansend voor de tonen uit... Alles dat ze kan wensen Sanne trekt er graag alleen op uit Heeft geen zorgen over later Plukt de vruchten van de dag Bouwen veren staan haar pracht De sterren van de nacht Oh, streinen door de straten van de stad Aan sprankel. Op... de kennismaking, denk ik, met Laura Doge. Ze werd begeleid door Gijs Idema en Linus Eppinger op gitaar... en William Barrett op bas. En William heeft ook de muziek geschreven voor Sanne... en ook voor het volgende nummer wat ik van Vondelier ga draaien. Een ballad genaamd Zondagnacht. onthoud die naam. En op YouTube, als u het intikt, vindt u redelijk veel performances van haar. Ook van het klassieke Amerikaanse jazzrepertoire. Dan maken we nu een stapje van Nederland naar Frankrijk. We gaan luisteren naar Stéphane Grappelli en Michel Petrucciani. Begeleid verder door George Maras op bas en Roy Haynes op drums. Het is een opname uit 1996 van de CD Flamingo. Een echte standaard Sweet Georgia Brown. zwingende geluid van Stefan Grappelli. We gaan nog weer even naar een zangeres toe. We lopen tegen de klok van 12, Maar ik denk dat ik nog ruimte heb voor twee nummers. Uh, ik wilde voor u draaien een prachtig nummer. Mood Indigo, gezongen door Nina Simone. Begeleid door Jimmy Bond op bas en Albert Heath op drums. Het is een opname uit 1957... Moed Indigo.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 En zo komen we alweer aan het laatste nummer van Jazz Radio op deze zondag. Ik ga als laatste nummer voor u draaien een opname van Sonny Stitt van de LP. Just in case you forgot how bad he really was. Het is in de tijd heruitgebracht in 81 in de serie... De Savoy Recordings met een, een prachtige serie jazzmuzikanten die uh, bij Savoy heruitgegeven zijn. Wij gaan luisteren dadelijk naar het nummer. Dick Dr. Woody. En dan Dick niet met CK, maar met een G. Dit uh, was het voor vandaag. Ik hoop u. Uh, in september, de 15e, zondag 15 september weer aan te treffen als luisteraar. Maar natuurlijk zijn we er vanaf volgende week zondag met een van mijn collega's. Graag gedaan deze uitzending. Ik hoop dat u een beetje genoten hebt. En hier is Sonny Stitt.